channel.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 Zanger Marco Borsato heeft zojuist de aftrap gegeven voor de actie 555... in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. Het is een telefoonpanel met bekende Nederlanders. En in tal van programma's op radio en tv wordt geld ingezameld... en is er aandacht voor de ramp in Pakistan. Het kabinet heeft vandaag nog eens 2 miljoen euro gegeven... aan de samenwerkende hulporganisaties. Eerder was al ruim 6 miljoen beschikbaar gesteld. Vanavond laat wordt bekendgemaakt hoeveel geld is gedoneerd op Giro 555. CDA-partijvoorzitter Bleker zegt dat de nieuwe regering een samenbindende factor moet zijn. In het tv-programma Knevelen van de Brink zei Bleker ook... dat de PVV moet accepteren dat er een regering komt voor alle Nederlanders. PVV-leider Wilders reageert vanochtend via Twitter op de uitspraken van Bleker. Hij noemt de CDA-voorzitter een enorme zeurpiet en zegt... kan die Bleker niet even op vakantie gaan of zo. De PVV-leider benadrukt dat Bleker niets te zeggen heeft over de PVV... Ahold heeft een goed tweede kwartaal achter de rug. Het supermarktconcern boekte een winst van 202 miljoen euro. Dat is ruim 6 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Consumenten gaven meer uit bij het supermarktconcern. De omzet was met 7,1 miljard bijna 11 procent hoger. Ahold doet het vooral goed in Nederland en Amerika. De supermarkt in Tsjechië en Slowakije zagen de omzet juist dalen. De gemeente Edam-Volendam heeft een gratis drugstest gestuurd aan alle ouders van kinderen tussen 15 en 19. In het pakket zit een speekseltest die zes soorten drugs kan opsporen. Drugsgebruik is een groot probleem onder de jeugd in Edam en Volendam. De testjaar is juist nu verstuurd. Dat heeft te maken met de jaarlijkse kermis. Het weer, veel regen, overgaand in buien met kans op onweer. Het wordt 17 graden in het noorden van het land en ruim 20 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.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 De presentatie uh, is in handen van Cor Draaier. Goedemorgen, Kort. Ja, goedemorgen, Don. En uh, Donderdwerper. Ja, we hebben vandaag een, een redelijk vol programma. En we moeten zelf ook nog op stap. Uh, heb jij al een keuze gemaakt? Ga jij wat doen? DTM? Uh, wat eten op plein? Nou, ik heb gisteren gegeten.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 Nou, ik kan me nog herinneren dat uh, in de voorjaarsmarkten, die, daar stonden wij ook op als, uh, als, als, als vereniging, en uh, toen ging het aan Welke vereniging? Het Genootschap uit zandvoort uh, okay. ja. en toen hebben wij voor het eerst ook een kraam gehuurd daar op die uh, markt. En uh, nou, aan het einde van de dag, natuurlijk uur of vier, om het vrijst te waaien, en uh, daar stond een man voor ons met een, een tassenkraam. Na uh, de tassen lagen letterlijk <laughs> op het dak van het museum, want het was gewoon heel triest, ja. het, dat je allemaal ja. Nou, vandaag uh, ziet het er ook goed uit, het is weliswaar bewolkt, maar ik keek even op mijn buiten-thermometer vanochtend om een uur of acht en toen liep het al op naar 20 graden, dus de temperatuur is in ieder geval aangenaam vandaag. Ja, dat, uh, dat is zeker Goed, wat gaan we doen Cor? Waar gaan we ja, mee de, beginnen? de planning wordt al een beetje in de, in de warm gegooid, ja. want we zouden twee mensen hebben tegenover ons van het uh, evenement Beauty Beach Event. Maar ik zie twee lege stoelen. <laughs> ja, ja, nou we zullen afwachten misschien dat ze nog uh, zo meteen binnenkomen. Dat zijn uh, Ferrat Aai en Laura Blijs. Uh... Ja, ze zijn nog niet te laat, ze hebben nog vier minuten. <laughs> ja. nou, we gaan het hopen. Ja, nou, we gaan, uh, daarna gaan we praten met, uh, met Willem Paap en uh, Henk Keur. En die gaan iets vertellen over de hekken rond de watertoren. Want ja, als je dat uh, zo ziet, dan, dan inderdaad van... gaat die wak achteruit.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 Nou, we gaan denk ik eerst even een, een plaatje draaien. En als de dames niet komen van uh, de beautycuitie beauty vindt, dan, uh, dan gaan we een paar vragen of hij wat eerder aan tafel wil schuiven. Dat weet ik nog niet. Dat een ja, raads, dus, uh, raadsleden hebben hun mondje en hun woordje altijd klaar. Daarom. Dat kan geen enkel uh, probleem zijn. Dus dan vervroegen wij hun af. <laughs> Goed.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 We gaan het hebben over de Zandvoortse watertoren. Ik kan me nog goed herinneren, de watertoren slopen, dat is pas bezopen. Ja, nog steeds. Ja, ja Hij ik moet het. wel opgeknapt worden. Hij moet wel opgeknapt worden. En er staan is, nu... hoe die er nu bij staat, he. Het is nee. geen gezicht voor de inwoners van Zandvoort voor en de toeristen. Zeker nu, net uh, seizoen, met hekken uh, plaatsen. Met de he. mond van het muurtje. Van het muurtje, dat is in februari uh, meer gegaan voor de Oh, je, ja. Ja. Ja. je zou bijna gaan denken, ze gaan eindelijk ja, is het beginnen. met meer aan de hand. En wat is er nou aan de hand? Van het ja. Als je ook goed kijkt, zie je ook de Vroeger eruit en dergelijke. Ja, ja, dat is, uh, die de zullen, zullen toch naar beneden gevallen zijn. Je zou bijna gaan denken, ze gaan nu beginnen met renoveren. <laughs> ja, op ze wachten tot ja, die naar beneden komt. Dat als, vanzelf wel Ja, Ja, ja, ja. Nou, is die hele betonnen constructie, die blijft wel staan. Dat is natuurlijk alleen de buitenmuur. Ja, de buitenmuur. En ik heb dat gezien hoe dat gemaakt is. Ik heb er nog een filmpje over. Nou, dat is zo dik gewapend beton dat nee, dat blaast niet op. Nee, dat weet ik. Nee, maar ik ben een beetje bang dat het nu momenteel toch gevaarlijk. gevaarlijk is de Want waar je bent echt bang dat er straks wat naar beneden komt.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 Om toch te kijken van, uh, wat gaan we met de watertoren doen? Uh, ga, uh, ja, wordt die gerenoveerd of uh, komt er toch een andere toren? Uh, er is een toen beetje al... als eikitsje dan, hè? Ja, want ja, er is toen dan besloten eigenlijk wat er met die toren dan, uh, gebeurd zou moeten worden. Ja. Ja, hij zou verkocht ja. worden en hij zou dan gerenoveerd worden. Ja, en koop aan de voet uh, mocht drie uh, etages hoog gebouwd ja. worden. Ja. Maar ja. die liggen in de koelkast, die plannen. Eh, ja, ik denk dat die in ja, Volgens mij ligt die in de prullenbak zelfs. <laughs> ja, in het kader van de hele renovatie van de Middenboulevard zou die meelopen dan. Hè? Ja. ja, maar nou is hij geknipt, hè? Uh, hij is eruit gehaald. Ja. Ja. Inclusief hier het Watertorenplein, zul we het maar noemen, want zo heet het niet. Maar... Ja. Ja, oké. Okay. Goed, maar. Nou, de Middenboulevard is geknipt, hè? He. Uh, het wordt uh, een stukje. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar, uh, de, de, de,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 Een heel nieuw ontwikkelingsplan uh, ergens in de pijplijn zit. Ja, ik denk en dat wel, daarom de denk boel uh, ja, misschien wel, ja. gestagneerd. Maar op. mij gaat het nu om de veiligheid uh, van de inwoners die er uh, rondom lopen. Uh, ja, nu momenteel niet onder dat hekken staan. Ja, ja. Maar ik wil gewoon weten, wat is er nou los met die watertoren? Ja, ja. Het is nou, eigen gezicht, ja. op deze manier. Ja. Ja. Het hele project, uh, behalve nu dan het nieuws rondom de flat, zullen we het dan maar het even zo noemen. Uh, ...daar is het heel doodstil omheen. En dus ook om die watertoren heen. Ja, ja. Het, ja. Uh... ja omdat er twee plekken zijn. Uh, ja, daar moet je toch even wat mee gaan doen. Ja. Toch? Lijkt mij. Ik heb nog een telefoon. Dat is niet verstaan. Ik het niet. Ja. Beter praten of het geluid harder zit. Oh. We gaan er even wat aan doen. Ja, ik hoor mij prima. Het vierde op het telefoon. Ja. <laughs> en dat is op de radio aangesloten. Dus. Ja. Um,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 Vertel eens wat over jezelf, want ik ken je een beetje, maar haha, Nou, echt. ik ben, uh, ben een pure zandvoort, laat haar gelijk houden. Ik ben echt uh, een keurtje, of wel uh, de bijna pret. Dus dat uh, is ook een echte zijn naam. de bakker, bakker? Nee, nee, nee, nee. Jan Pret. Nee. <laughs> daar, daar hebben we allemaal op, onze genalen. Al daar hadden we onze genade net van. ervan. Ja, ja, ja inderdaad, inderdaad. Ja. Voor zijn vader. Dus, uh, ja. ja, nou ja, ik, uh, ik ben... Uh,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 Dus, uh, maar hij doet het veel plezier, dus uh, ja. oortjes en ogen open doen. Dus je bent wel een beetje de rechterhand van, uh, ja. van Willem. Ja, proberen te proberen, ja. Ja. Ja. ja. ja, want dat is natuurlijk, zoals je al zondt dat bestaat nog niet zo heel lang. Nee, hier is een, nee twee jaar. Twee jaar, in of zelfs een half jaar. Ja, dus dus je moet dus natuurlijk een hele partij zo'n beetje, beetje optuigen, want ja, je hebt natuurlijk voor alles heb je iemand nodig. Uh, als je ja. dus aangesloten bent ja. bij een uh, landelijke partij, wat je dus eerst uh, was. Ja, dan is dat allemaal geregeld. Maar ja. nu moet je ja. dan ineens zelf een website maken. Ja, dat ja. is uh, allemaal ja, gelukt. Ja, gelukt. Het is gelukt, ja. dus uh, daar gaat Be het om. Het is belangrijk. Misschien nou. heb ik daar wel wat moeite mee met de website bouwen. Maar uh, binnen een half uur, denk ik, nou moeilijk. Hmm. Dus toen uh, stond hij erop. Dus, uh... ja. ja, onze hoofdtechnische dienst hebben jullie ook weggehaald. Ja. Dan was ik. Ja, dat je kan moet niet. Eens dat kan niet. Hè. Ja, ja, je moet zoveel mogelijk <laughs> leden. In, uh, ja. ja. Nou ja, we, zullen, we Kijk, daar willen gewoon Sociaal Zondvoort uh, een van de grootste uh, aanleden dan. Uh, ja. Toen wat grotere partijen worden. Ja. En daar zijn we gewoon mee bezig. En, uh, gaan we, we blijven ook daarmee bezig. Ja. En we willen ook echt, gewoon een echte Zondvoortse partij zijn. Voor, uh, bewoners. Verzondvoort. Ja. Nou, ook van en voor. Rondom de verkiezingstijd. Uh, jullie presentatie en dergelijke. Van wat mij opviel was het er redelijk veel jongeren bij jullie ook rondlopen. Ja, ja. Ja. Dat, is, dat is echt doel, doelbewust, doelbewust. ja, ja, ja, ja, ja. ja Niet klopt. dat de ouderen niet mogen worden. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik had het even vooropstellen. Maar, nee, maar, ja. maar jongeren hebben de toekomst. Hè. Kijk, wij worden steeds ouder. En uh, dan moet je toch een opvolging hebben straks uh, over een paar jaar uh, van jongere ja. mensen. Ja, ja. Dat is ja, Ik vond het opvallend. een ja, ja, ja, Roy van Buringen dan ja. Ja. Dan Levers, ja. en dan nu Daan Leffert en nog ja. meerdere.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 en ze kunnen alles terughalen ja. van Zandvoort. Ja. Ja. er zegt uh, een hele ja. hoop uh, mensen die daar naar kijken. Kijk, Het leuke is dat al die mensen die hier ooit gewoond hebben, die nog een bond hebben met ja, Zandvoort, ja. die ja. volgen alles nog. Ja. Hè? Want ja. ik heb zelfs ja. mailtjes uit Australië en uit Amerika. Oh, ja. en elke dag ja. kijken ze, is er nog nieuws, is er iets belangrijks over hun eigen dorpje. Ja. En dan uh, er wordt druk bezocht die uh, de website. Dus, uh, ja. Ja. Ziet er goed uit. Maar er komt natuurlijk ja. dat we hem ook constant uh, bijhouden. Dat is het belangrijkste. Dat is, belangrijk, ja, met dat is heel met belangrijk. is een website. Ja, ja, ja je ja. erop zetten. Ja, ja. ja. ja het ja, moet ja. wel in het redelijke blijven. YouTube gaan we ook uh, doen straks. Dus live beelden. Wat opgenomen is. Ja, je moet het snelweg gebruiken. Als je dat niet doet, dan ben je er een beetje doen bezig. Maar je moet het wel bijhouden allemaal. Hè. Twitter ook. Dus niet wel? eenmaal... Nee, nee, nee. Dat vind ik uh, toch uh, wat minder Twitter. Twitter uh, deed dat vroeger ook nooit. Doet nu een beetje. Maar als je dan ziet van hoeveel reacties je daar meteen weer op krijgt, dat is toch wel grappig. Maar ja, dat kun je ja, weer... ja, maar ja dan zit je 24 uur op een computer straks en uh, dat heb ik geen zin. Maar dat heb ja, je oké. weer, de jongeren. iPhones en zo. Ja, ja, heb ik ook, ja. Dan ga je weer naar de jongeren toe. Dit is Daan en, uh, ja. en Roy. Nou, die doen het weer wel. Ja. Dus die ja. doen dat voor uh, rekening. Nou, en dan...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 Is het de voegen die naar beneden komen? Is het wat anders wat naar beneden komt? Dus Er ja. zal iets naar beneden komen. Maar dan ja, want het lijkt het me heel veilig. Hè? Het stormseizoen moet nog beginnen. Ja, daarom ja. ja. ja. ja. Nog, ja nog even, uit. En, en dan kunnen we misschien het onderwerp afsluiten. Wat is de visie van Sociaal Zandvoort? Wat zou er met die watertoren moeten gebeuren? Want denk erom, er zijn nogal wat kosten aan ja. Ja. verbonden. En willen wij als ja, dat gemeenschap ik, dat, dat betalen? Nee. Nou kijk, de kosten waren uh, tijdens de verkoop, uh, dacht ik... Twee, om de watertoren he? op te knappen, ik uh, dacht twee ton. Ja, ruimte op ja, ja. de Twee ton. Ja. Um, de gemeente heeft uh, toen gezegd, nou we gaan dat ding verkopen. We hebben geen trek om daar twee ton uh, te in te investeren. En toen is hij verkocht. Er ja. is een uh, koopcontract afgesloten. En er staat in uh, dat de toren wel onderhouden moet worden. Dat gebeurt gewoon niet, niet. Dat hij niet ja, gesloopt dat mag, mag worden. Uh, ja, Staat er zelfs ja. letterlijk in. Ja. Ja. Het ja. restaurant moet open zijn en dergelijke. Dus zorg dan wel dat je hem bijhoudt. Want ja. zoals het er nu bij staat, denk... dat is gewoon. Ja. Het is toch geen ja. dus ja, gezicht, dat ding. Het is geen gezicht momenteel hoe dit er nu bij staat. Voor het bedrag waarvoor het verkocht was. Had ik ja, hem ook maar... wel willen kopen hoor. Ja, ik dan was ja. mooi poep, nee. in ieder geval. Ja. Mooi uitzicht als antwoord. Ja. Maar knap hem dan ook op. Laat hem dan, ja. dan niet zo, uh, zo vervallen. Want ja, dan had ik voor het bedrag dat het gekocht en die twee ton die ik dan uitspaarde voor een huis. Ja. Ja. had ik dan ja. een renovatie besteed. Ja. Mag ik begreep <laughs> hem niet overnemen hoor. Ja. Ja, ik denk niet dat ze het niet ja. Maar voorlopig in jullie visie, als ik het samenvat, begrijp ja. ik het goed. Willen jullie hem opgeknapt hebben nou, en, wel het. en laten exporteren? niet vervangen door iets anders. nee. Of staan jullie open voor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 Ja, maar daar heb ik het ook gevraagd. Ik denk toch wel dat die daarna gekeken hebben: wat is er los met die watertoren. Als een bewoner zijn huis niet bijhoudt, wordt er ook ingegrepen. Er wordt er gezegd, jongens, doe het aan je huis, want dat kan zo niet. Het is een gevaarlijke situatie. En nu staat die watertoren. Het loopt de spaargaad uit. Ja, dat ze toen met dat muurtje naar zijn dolvira, dat ook gedaan. Dat moest toen ook gelegd worden. Ja, we willen het slopen. Ja, dat is nog niet helemaal rond het midden Boulevard. Dat zal wel even duren. maar Ze moesten het wel weer herbouwen. Ja, maar dan komt het ook dat dat jaren gaat duren, die middenboulevard. Het ja, duurt al 20 jaar. Ja, misschien oh, nog wel 20 jaar, ik weet het niet. Ik ben nog wel even is dus Niet open. Voor... Ja, maar je zegt het al, we hebben even de tijd, maar dan duurt het weer te lang. Die watertoren ook, hoe lang loopt het al? En het wachten, wachten, opschuiven, opschuiven. Ja, 2017. en doe iets. Ja. 2017, 2018, ja. hè? Hè? dan misschien eens een keer een beetje richting de middenboulevard.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 Ja. Nou ja, we hebben 16.000, 17 17.000 inwoners. Reken maar na per kopie hoeveel het gaat kosten als het onderhoud drie ton kost. Ja, nou ja, goed. Achterstallig het, uh, alleen al. Ja, ja, het ja, is ja, al ja, ja. achterstallig onderhoud. Maar goed, de gemeente is geen eigenaar van die watertoer. Nee. De eigenaars nee. maar van maar de horen dit nou in ieder geval in orde te gaan brengen. Ja. Ja. Maar er zijn toch afspraken gemaakt? Ja, ja. Die worden niet nagekomen? Dat, niet niet, dat is weer het probleem. En de een wil dit niet en de ander wil dat niet. En dan, het wordt steeds maar verschoven. Ja. Waarom?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 Dat staat vast. En je moet je niet elke keer zeggen van ja, maar dan is dit weer het probleem. Dan hebben die daar weer problemen mee. Ja. Er zijn duidelijke afspraken. Ze dus dachten natuurlijk van nou, we kopen die watertoren voor weinig. En dan gaan we lekker slopen. dan bouwen we een mooie torenvlek neer. En dan hebben we goed onze zakken gevuld. Ja, ja maar het staat... Nou, nou, nou... En, nou staat het nou, er ook, nou, ook op nee, op? nee, dat staat niet in het koopcontract. Nee nee, het het om. Om. nee, nee, Dat staat bedoel ik. Het staat toch in het koopcontract. Wat je wel ja, en niet mag doen. Het uh, was voor kosten voor de eigenaars. Die nu gekocht hebben. hebben. Uh, ze moesten de toren gaan oeknoppen. En steeds uh, door verschillende wegen, illegaal of legaal, komen ze steeds onderuit. Ja, ja. ja. ja. dat is het probleem. Ja. Kijk, en, en, nu wil de gemeente dan bepaalde zaken opknappen. de Middenboulevard. Het nemen ze dan die, het Watertorenplein dan ook mee, eigenlijk. Hè, met die Watertoren. Ja. Maar er moet wel eens een keer knopen ja. doorgehakt worden, want uh, dit, dit kan gewoon niet zo. Dus het doet er lang. Ja, met de Dolphyra, dat ziet er natuurlijk ook niet uit. Nee, het ziet er ook niet uit. Op nou, nou, een gegeven moment wordt er ingegrepen en dan werd er wel wat aan gedaan. Ja. En ja. het nu met die watertoren, grijp in. Doe gewoon wat erin staat en ga dat ding opknappen. Of... Oh, stel gewoon een termijn, je, u heeft om drie maanden om te beginnen en anders onteigenen. we hem. Ja, Zo. nou ja, goed, dan krijg je de kosten. Je ja, wil de vast heel ja. graag ja. in in die ding lovin. Dan gaan nou, ja. de kosten ja. wel. Nou, dat moet je niet nou. doen, want dan gaan de kosten wel naar de burger. He. Ja. Dat moet je niet willen, want dat is te veel gewoon. Ja. Ja.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 Ja, dat, dat is het probleem. En denk dat ik is ja. nou ja, vooral nu wel. Zo'n maanden zijn wel. Mensen die hebben nu al, dus ze weten gewoon, dat is al dadelijk gezegd, van, ja, dat ze gaan op vakantie. Ja, en er is geen, is geen Hulp, U moet maar even wachten. Is dit nog een beetje een gevolg van die, die commercialisering van de zorg? ik Ja, dat is, denk, denk, denk, ja weet, weet ik eigenlijk niet zo.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 Of ze nou een fabriekskantoor staan te stofzuigen of bij iemand thuis. Dat maakt het natuurlijk nee, niet zo gek. Nee, nee. Nee, nee, nee. Ja, dus ik denk over... dat er wel, wel, wel wat breder wordt getrokken allemaal. Kijk, een schoonmaker, die kennen natuurlijk als een schoonmaker. En je hebt nu tegenwoordig interieurverzorging, ja, nou, Dus of ja, je goed, dat dan in een bedrijf is, doet of bij iemand thuis. Ja. Dat nee. Wordt nee, maar uh, We ja. hebben in de laatste jaren gezien uh, dat deze bedrijven dus offertes moesten maken aan gemeentes. Ja, die zijn allemaal opengebroken.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 Ja. En elke keer iemand anders, en vroeger was het toch wel wat redelijk ja, we, vast wat dan je kreeg je kreeg. een band ook, he. ik ja, weet het bij ja, mijn ja. ouders. Ja, maar dat zijn ja, ja. voor die oude ja, ja, ook. Voor oude ja. mensen is dat wel een stukje weer. Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja, dat is en belangrijk. En dan zeg je zelf: contact heb je ook met andere bedrijven. Nee, nee dat hoeft helemaal niet. Je hebt die mensen, die, heb die krijgen het vertrouwen van die mensen waar ze ja. gaan helpen. Ja. En die mensen zijn daar blij mee. En ja. daar moeten ze een keer aan gedaan worden. We hebben een gesprek met de wethouder over gehad afgelopen week. Oké.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 Okay. En ook echt nou ja, dus help, dat helpt al een beetje. Ja, ja. Ja. Nog even. Was mijn vraag hierbij? Wat voor zorg praten we over? Over uh... thuiszorg. Uh, ja, maar huishoudelijk. Uh, ja, ja, ja meer huishoudelij ja. niet, niet persoonlijke zorg. Ja. Nee, nee, zorg. nee, nee. Zorg nee. Het is, Helpen met douchen en. Nee, nee, en, en nee. nee uh... Huishoudelijk. Ja, huishoudelijk uh... ja. werk. Ja. Oké, okay. goed. Daar praten ja. ja. ja. we hier. Huishoudelijke hulp. Of alvast doen en zo. Een... Ja. Een beetje stofzuigen. Het is even de tijd nemen voor de mensen zelf. Maar is het dan niet zo dat het een typisch zand voor het probleem is, omdat het hier zomer is en dat de mensen dan gewoon op het strand bijvoorbeeld met afwassen meer kunnen verdienen? Dat dat, dat speelt nou, dat ook mee? Nee, dat, uh, nee, nee, nee, nee, nee. nee. nee Zo'n maanden zit je natuurlijk tu begrijp ik ook wel dat het met vakantie zit. Ja. Dat is logisch. Maar ja, toen was er niet zo gekomen. In de <laughs> toen was het ook mooie weer ging strand tot, dus Maar ja, dit, ja, dit gebeurt ja. ook in de wintermaanden. Ja, kijk, en nee. dat kan gewoon niet. Ja, da daar moet het gewoon veranderen. Ja, het is een structureel probleem. Ja.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 Uh, wordt het niet serieus opgepakt, het is vroeg genoeg, om andere politieke partijen bij te trekken en te zeggen van jongens... En dan uh, ga je in de commissie... Dan moet je meer drukte... Ga je op het leggen, op de agenda zetten? Dan laat ik het op de agenda zitten ja. ja oké, okay, duidelijk. Ja. Als er maar geluisterd wordt. Ja, zeker. En, en, nou, en... Als, er moet wat gedaan worden. Ja, maar ja, ja, ja die kan die, niet. Als dit zo klopt, als het niet. zo allemaal zo is inderdaad, dan moet er wat aan gedaan Daar worden. Moet, nee, maar door te luisteren wel. en doordat je er aandacht aan besteedt, dan gaat het vanzelf. Oh, dan, dan komt het vanzelf naar voren toe?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 het is, uh, ja, de, de eerste zijn hier komen opdagen, dus we hebben wat extra lang. Jullie hebben dubbeltijd. Lekker, dankjewel. lekker relaxed, geen, ja. geen druk. Voor, ja, nee, nee nee, <lacht> nee, nee, Je kunt ons altijd bellen, hoor, als je een probleem hebt. Ja, ja. Ja, als je over die watertoren boven van wonen, moet je het ook zeggen, hoor. Kijken, kunnen er voor? Ja, dan, uh, Ze helpen je verhuizen. Ja. Ja. Een, ja, ja. ja. schuiven ja. Ja. Ja. de lift er niet Nee, dat is het. Volgens mij zie je niet, hoor, wat het ligt er ja, ja. Nou, in ieder geval bedankt dat jullie er waren. Graag gedaan, Graag gedaan. tot de volgende keer. En uh, wij, wij volgen het op de voet wat er allemaal gaat gebeuren. Ja, als dus ik wat uh, meer nieuws... En uh, hoe de nieuws jullie vragen? Socialisantwoord.nl, kun je het altijd zien. En ja. op Port hè? He, daar heb je nu een uh, zomermarkt. He? Een uh, ja. wijkfeestje. En rommelmarkt. En rommelmarkt, Dat ja. ja. kon leuk. je ook zien op de site, netjes aanwegeven. Oh. Dus Hartstikke leuk. Ja, het Peter Verswijver die dat uh, ja. Ja. ooit begonnen is. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou, dat was heel leuk. we, ja, we hebben straks nog even de een.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 je, je klinkt een beetje met hetzelfde accent als Prins Bernhard vroeger. Dat is echt leuk. Toen ik uh, uh, gekozen werd, zei iemand uit de leervergadering, nu hebben we ook een koninklijk accent in onze ja, groep. Ja, ja, ja, klopt. Klopt. Ja, dat is het. Je woont ook in Zandvoort? Ik woon in Zandvoort sinds ongeveer vijf jaar, zes jaar. Vijf jaar. Maar je bent 32 jaar geleden ja. naar Nederland gekomen. Ja, ik heb daarvoor de meeste tijd in Haarlem gewoond. Oké. Okay.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 Ja, maar, maar als bestuur organiseren jullie ook of hebben jullie een evenementencommissie? We hebben uh, een evenementencommissie en er zijn een aantal mensen uh, uit de vereniging die daaraan meewerken... waarvan een aantal bestuursleden zijn. Maar binnen bestuurs is één lid speciaal voor evenementen. Ja. Goed, nu hebben jullie uh, op uh, 21 augustus, oftewel vandaag... Ja. Hebben jullie een uh, expositie. Yes. Overzichtsexpositie zaten wij kun je iets daarover vertellen? Ja. Wat zien we dan? Voetlicht. Een Voetlicht. <laughs> uh, meer of minder theatrale uh, uiting. We hadden het thema voetlichten voor Kunstkracht 12 gekozen. En dan ja. weten jullie begin oktober is dan uh, de manifestatie. Uh, ja. Zo het hele dorf, uh, dorp verdeeld.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 dat hier inmiddels ook bij de beeldende kunstenaars uh, zitten, zoals een uh, drommel, uh, die die echt heel realistisch. Maar er zijn ook heel veel uh, kunstenaars, en is dus misschien een beetje kritiek, maar dan zie je nooit zo gauw wat het voorstelt. En daar heb ik dan wat moeite mee. Maar hoe, hoe verhoudt zich dat nou met die beeldende, want kom je er altijd zomaar bij. Ik bedoel, stel dat ik morgen ga schilderen en ik denk ze, nou, ben ik nu al aardig bezig en ik produceer een stuk of tien uh, schilderijen, ben ik dan ineens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 Zien we u straks na 11 uur weer terug aan de andere kant van 11 uur? Ja. Oké. Okay. Muziek graag. Een boutje, een moertje, en een trofee, een boutje, een moertje, en een trofee, een boutje, en een moertje, en een trofee, een boutje, een moertje, een moertje. Oh, ik sta al jaren dat is het rare. En de boutje, en de moetje, en die soffie en de nippeltje en de boutje, en de moetje, en die soffie en de nippeltje en de nippeltje en de moertje en de snoep. Oh, wacht even, ik zit fout hoor, ik zit fout. Ik met de nippeltjes zat ik.